Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is woedend gereageerd op het besluit van het kabinet om de marinierskazerne in Doorn niet te verhuizen naar Vlissingen. Tijdens een kamerdebat sprak de SP van een rotstreek. En GroenLinks zei dat staatssecretaris Visser Zeeland willens en wetens een rad voor de ogen heeft gedraaid. De PvdA zegt dat de provincie bewust om de tuin is geleid. Maar ook regeringspartij CDA had er geen goed woord voor over. Vrijdag werd bekend dat de kazerne niet naar Vlissingen verhuist... maar naar Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. In het centrum van de Duitse stad Hanau is vanavond een openbare herdenking... voor de slachtoffers van de aanslagen op twee waterpijpcafés. Daarbij vielen zeker negen doden. Vijf mensen raakten gewond. Alle slachtoffers hebben een migratieachtergrond. De dader, een Duitser van 43, werd vannacht doodgevonden in zijn huis... waar ook het lichaam van zijn moeder lag. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een terroristische daad... en een extreem rechtsmotief. Bondskanselier Merkel heeft in Berlijn haar medeleven betuigd. Ze noemde racisme en haat een vergif dat de bron is van veel misdrijven. Er komt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van de grote bosbranden in Australië. Dat heeft premier Morrison gezegd. Hij heeft een speciale commissie in het leven geroepen die onder meer moet gaan bekijken in hoeverre klimaatverandering een rol heeft gespeeld. Bij de bosbranden vielen afgelopen half jaar zeker 30 doden. Ook is naar schatting 1 miljard dieren om het leven gekomen. Premier Morrison kreeg veel kritiek over zijn houding tegenover klimaatverandering en omdat zijn regering te laat zou hebben gereageerd op de bosbranden. Koning Willem Alexander is dit jaar niet bij de Koningspelen. Die worden gehouden op 17 april en er doen ruim een miljoen schoolkinderen aan mee. De afgelopen zeven keer was de koning er wel, maar dit keer gaat hij naar de verjaardag van koningin Margrethe van Denemarken. Zij wordt 80 jaar. Het weer nog bewolkt vrij veel wind en een graad of 10. Aan het begin van de avond veel regen met kans op zware windstoten. Morgen zo goed als droog. Periode met zon en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers De hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam heb je 5 minuten vertraging tussen knopende hoek en knopend raasdorp. En tot zover de verkeersinformatie.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 See the world spinning round Well on the way, head in a cloud A man of a thousand voices talking perfectly loud sun going down and the eyes Favoriete bands hoor. Ja, dit zijn, uh, dit zijn van die pareltjes. Ja, dit zijn pareltjes. Heel goed, Jelmer. Zelfs Jelmer, Jelmer kent de Beatles. En dan, uh, nou, dan, Zelfs uh, ik, ja. Dan uh... ben je heel goed bezig hoor. <laughs> <laughs> Draaide draai, draai jouw ouders dat wel eens? Ja, ja hoor, zeker. Ja, hè? Dat, is, uh, ja dat is algemeen goed. Ja. Algemeen goed. Mooie platen. Inderdaad. Hey, vertel eens Jelmer, wat, uh, wat uh, uh, staat ons allemaal te wachten? Ja, dit uur nog... Uh, ik heb natuurlijk een eigen liedje meegenomen. Het liedje van de Sidekick komt weer aan boord. Uh, we hebben nog een telefoongesprek met uh, Maran van der Spek... Ja. over haar nieuwe single... Okay. en over haar optreden vanavond in Zandvoort. Gezellig. Uh, en verder uh, nog wat nieuwsitems uh, uit Zandvoort. Uh, de evenementen die komen dit weekend... en de komende maanden, weken... Uh, ja, en verder gewoon nog muziek. Misschien draaien we nog iets van André van Duin. Want die is natuurlijk uh, vandaag jarig. Ja, ik... Uh... En uh, er is ook vanuit het landelijke nieuws iets gekomen. Want er is een uh, kamermeerderheid voor het weghalen van sigaretten uit supermarkten en tankstations. Ja, ik moet je zeggen dat ik... Uh, uh, uh, ik ben het ermee eens. Ja, inderdaad. De, het kabinet de, heeft een deel. Uh, oh nee, wacht. Een deal? Uh, nee. Het kabinet nee, heeft nee, een nee. deal. Nee, nee, nee, nee, dat lees ik verkeerd. Oh. Uh, tankstations en supermarkten moeten de ver verkoop van sigaretten liefst komend jaar al razendsnel gaan afbouwen tot nul. Daarover dient het kabinet een deal te maken met de moederbedrijven. Vindt een ruime Kamermeerderheid. Vandaag komen het CDA en de ChristenUnie met een verregaande motie van een ban op de verkoop van sigaretten in supermarkten en dus ook de tankstations. Ja, Worden ja. sigaretvrij Ja, het zit er dik in allemaal. Hè? En, ja. Uh, ja. ja, het wordt toch aan de andere kant tegengehouden. Maar er roken toch niet zoveel meer, minder mensen. Uh, nee, het uh, is niet echt, uh, echt uh, duidelijk afgenomen. Of nee, dus uh, wat dat en betreft... Er zijn al, wat wel al zeg maar, via de Europese regels uh, in ieder geval in uh, mei eraan komt... is dat alle sigaretten met menthol erin... Uh, uh, uit de vak worden gehaald. Oh, bijvoorbeeld met menthol? Uh, dat is, als ik het <laughs> goed heb, omdat het als een soort verdovende werking uh, een klein beetje geeft. Meen je dat nou? En dat is dan ook vooral voor jongeren dan meer aantrekkelijk om dat uh, soort sigaretten te nemen. Oké. Okay. Tenminste, dat heb ik gelezen. In de... Nou ja, ja. Nou, dan doen we dat. Uh, menthol uh, doen we de deur uit. Ja. Ken je deze nog? Zit in een reclame. Every day oh, yeah. it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. A uh, hey, a uh, hey, hey, every day, it's a getting faster. Everyone said, Go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. A uh, hey, a uh, hey, hey, every day a little longer every way love's a little stronger come what may do you ever long for true love from me every day it's getting closer going faster than a roller coaster love like yours will surely come my way ah, Hey, ah, hey. Love like yours will come my way. Hey, hey, hey, hey. Love like yours will come Buddy Holly, geboren in Lubbock, Texas. En uh, was een, uh, een, een, een, een, een jongetje nog maar toen hij. Hij uh, was 22 toen hij overleed bij een vliegtuigongeluk. Oei. Oh. ja. samen met uh, nog wat uh, The Big Bopper Richie en Richie uh, Vellens. En ja, dat was. Uh, het, okay. Die dag werd ook wel bekend heftig. om de dag van de Day die Music Died. Oh, oké. Okay. Want hij was, uh, nog maar, ja, was nog maar net, uh, net uh, populair als uh, artiest... en maakte fantastische ja. liedjes, die gozer. En uh, helaas uh, veel te vroeg uh, overleden. Ja, heel heftig is dat. Ja, en die vliegtuigen waren natuurlijk helemaal niet zo goed nog. Dus, nee. Uh, nee. nee, Ja, dat uh, poep gebeurt, zeggen we dan. <laughs> Uh, nou, vertel eens even. Even kijken. We hebben natuurlijk de afgelopen twee weekenden veel storm gehad. En Dat kan ook, je zeggen, ja. En ook uh, dit weekend komt er weer veel wind aan. Maar daar straks meer over in het weerbericht. Maar het, het beeld de koppel van beeldhouster Marlene Sherps heeft de recente, recente stormen niet goed doorstaan. Ach, wat sneeuw! Het bronzen beeld dat deel uitmaakt van een beeldenroute op de boulevard is sinds maandag finaal doormidden. midden. jongen. Het beeld werd met nog acht andere bronzen beelden van Sherps in juni 2019 op de boulevard geplaatst. De bedoeling was om twee jaar lang te genieten van de beeldenroute langs de middenboulevard. boulevard. Uh, Sherps zegt. De, het kunstwerk, de kappel, te gaan restaureren. Want gelukkig maar, uh, als er één kunstwerk ontbreekt, is de route natuurlijk niet compleet. Nee, nee, nee. nee. En ja, dat het is, ik weet niet of je het zelfs gezien hebt. Uh, ja, ik heb, ik heb uh, Ja, het is ja. best gaaf hoor. Ja. Het is ja. echt uh, hele, hele mooie beelden. Zeker. Ja, er komt steeds meer uh, nieuws aan over de storm. Oké. Okay. <laughs> Die vond ik heel grappig zelf, dat grapje. Maar. Uh, no. over, over de <laughs> schade die het heeft <laughs> opgeleverd en zo. <laughs> uh, heeft, uh, Goed bezig, jouw. Goed bezig. Is, uh, heeft uh, storm Dennis en Kiara bij uh, de, ook veel last van gehad. Jijzelf? Ik, nou, ik. Uh, in principe niet, maar ik had een hele dure hoes gekocht voor over, me, uh, over mijn uh, barbecue. Ik heb zo'n zo, zo, zo ei-barbecue, zo'n kleintje. Oh ja. En die heb ik in een, in een uh, Ikea-tafeltje laten zagen. En die zitten dan heel mooi en netjes in. Dus daar had ik een hele mooie hoes voor uh, gekocht. En, ja. En die hoes was er afgewaaid. Ja. Oh, oh, nou, die, die ligt in Haarlem natuurlijk, dat is klaar. Oh, ja, ja, ja. En het was echt een prijzig hoes hoor. Het was uh, 100, ja, ja. 150 euro. Maar verder ja, ja. de barbecue niet uh, beschadigd? Of? Nee, de barbecue niet. Nee, die, nee. die waait niet weg. Nee. En, en uh, die is heel zwaar. Vliegende en uh, vliegende barbecue. Nee. nee, dat zal wat zijn. En toen kwam ik hem, uh, gisteren uh, pakte ik mijn fiets. En toen uh, na, naast uh, ons appartementencomplex... Uh, is een uh, is een, een, een soort vluchttrap. En, uh, en daar het leek wel een. Uh, ik denk daar ligt een, uh, hoe heet het, een, uh, een vuilniszak. Maar dat was mijn. Uh, dat oh, was mijn hoes. Was die, geluk. Die, die heeft er nog een week gelegen <laughs> voordat ik hem weer gevonden had. En ik ben de hele buurt door geweest. En uh, uiteindelijk toch, uh, ik was zo blij als een kind. Ja, toch nog vlak bij huis. Uh, ja, ja, was toch vlak bij huis. Ja. En uh, nou, nu uh, zit hij weer trots op mijn uh, barbecue uh, te beschermen. Ja, grappig. Nou, nou dat is het. Nou, dat je echt zegt van heel, heel erg. En heb jij nog stormschade? Uh, nee, niet, uh, nee, niet bij mezelf. Nee. nee. nee. Nou, en is... ook niet denk ik volgens mij niet echt. In de omgeving viel het ook wel mee. Ja. Maar ja. Je ziet wat dan wel als bomen staan en ik denk, dan denk je altijd van wat als die omvalt, maar dat is niet gebeurd. Nee, nou gelukkig maar. <laughs> gelukkig maar. Nou, zometeen natuurlijk uh, het gesprek met uh, Maral, even tien minuutjes bijpraten over een nieuwe single. Gezellig. En zometeen heb ik ook mijn liedje meegenomen, dat heeft iets te maken met de nieuwe James Bond film van dit jaar. Spanning en sensatie, dames en, ja. dames en heren, hier bij ZFM. En Zand wordt luncht en uh, nou, laten we nog maar een plaatje draaien, want dat, uh, dat gaat ook wel de goede kant op, denk ik zo. Maar waarom hoor ik niks? Oh, Oi. ik zie het al. Nee, ik zie het al. Soms doe je dingen die niet goed zijn. Maar soms doe je ze ook, omdat ze wel goed zijn. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Dus je na al, je natuurlijk allemaal wennen, om in z'n te zitten. Oh ja. Yeah. If I give up the seat, I've been saving. To some elderly lady, oh man. I might being a good boy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 Ik hoort zelf een, een Nothing Rhyme, een Ierse zanger, en songwriter, maar dat wisten we natuurlijk al lang. <laughs> hè? Ja. Toch, jammer? Nou, ik vind het uh, leuke muziek hoor. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Dat vind nou. ik leuk om te horen. En uh, ja, muziek uh, maakt de radio hè, Dat zeggen Zeker. ze wel eens. Ja, Tenzij het uh... Uh, nieuwsradio is, en dan ligt het weer anders. Inderdaad. En wij zijn een beetje allebei hè. Allebei, alles. Een uh, beetje nieuwsradio, ja. beetje lunchradio. En een beetje fijne muziek. Ja, inderdaad. Uh, nog even een nieuwtje vanuit ons team van uh, Sandvoort Lunch. Ja. Want wij zijn namelijk op zoek naar nieuwe sidekicks. Juist. Uh, nou, Ik doe even de oproep. Ben jij of ken jij iemand die nieuwsgierig en geïnteresseerd is in het nieuws uit Sandvoort en de regio? Houd jij ervan om met veel muzieksoorten bezig te zijn en houd je wel van wat praten? Dan zijn we op zoek naar jou en uh, wordt dan de nieuwe sidekick bij Sandvoort Lunch. Want wij zijn per direct op zoek naar een gloednieuwe collega. Zowel jong als oud is meer dan welkom om zich aan te melden. Dus uh, mocht je interesse hebben... of weet je iemand die hier dit wel leuk zou lijken... neem dan contact met ons op. Uh, u kunt een mailtje sturen naar... programmaleiding.zfmzandvoort.nl nou, dat, ja. dat is een duidelijk verhaal, Jelmer. <laughs> en jij weet wat het is. Hè? Hoe is dat nou als sidekick? Hoe, hoe... Ja, echt heel leuk. Ja, ja is dat leuk? Het sinds de afgelopen zomer... Ja. ...zit ik hier uh, samen met Roy op de donderdag. Oké. Okay. Het, uh, het is erg leuk. Het is echt heel afwisselend. En het leukste is natuurlijk nog... ...als je af en toe een gast hebt uh, in de studio. Ja. Die maakt het natuurlijk altijd weer uh, gezelliger. Ja. Maar het is vooral een heel uh, uh, flexibel programma. Dus je kan eigenlijk van alles doen, uh, proberen. Er uh, zit, zit ook veel energie in. Uh, dus dat is gewoon leuk om te doen, is het. Nou, helemaal top. En uh, de lekkerste muziek natuurlijk. De lekkerste muziek, dat mogen duidelijk zijn bij ZFM, met geluid van Zandvoort. 24 uh, uur per dag. Inderdaad. Hè? Zeven dagen per week. Zeven dagen per week, dames en heren. <laughs> nou, vertel eens, wat zie ik? No Time to Die. Ja, inderdaad, want er komt dit jaar uh, een nieuwe James Bond film uit. Ja. Alweer de 25e. Ja. Dat is, uh, heb jij ervan uh, gezien? Ik denk dat ik ze allemaal gezien heb. Oké, okay. ja, ik zelf en, niet. Maar... Ik denk een keer of vijf, zes. Oké. Okay. <laughs> ja, ik ben, ja wat, ik ben nogal een bond. Wat, wat maakt het zo goed eigenlijk? Wat maakt het goed? Uh, bond is... Uh, uh, ja, het is dus natuurlijk ook wel een klein beetje de cult eromheen. Ja. Uh, je weet dat het altijd een goed verhaal is. Het is altijd spectaculair. En, uh, uh, er gebeurt veel. En het is zo knap gemaakt. Het is echt waanzinnig. Ja, het, het gaat steeds verder natuurlijk. Die technieken ook van, ja. uh, van film maken. En, en, uh, ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, als kind ging ik naar een bioscoop op het Marktplein in Haarlem. Weet je dat, het grote plein met dat beeld? Ja. En daar had, je een, een, daar had je een bioscoop. Ik weet niet hoe je Luxor of Lido. Ja. Nee, Niet Lido, Luxor denk ik. Ja. En, en ik weet nog dat ik daar een James Bond film heb gezien. Nog met Sean Connery. En, uh, en toen voelde ik me helemaal, toen kwam ik eruit, was klaar. <laughs> ik denk dat ik jaar of elf was of twaalf. En toen voelde ik me helemaal James Bond. Ik was, <laughs> ik was het ook helemaal, weet je wel. Gerbond. Uh, <laughs> Gerbond, ja. <laughs> ja, dat was heel grappig. En, uh, en ik wil ook elke James Bond film in de bioscoop zien. Oh Ja. Ja. En daarna doe ik het thuis wel een... Ja, een toch wel als extra ervaring natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat maakt het wel een... En het liefst een hele goede microscoop, weet je wel. Zo'n zo 3D-achtige... Oh ja, ja, ze hebben natuurlijk oh, nu natuurlijk uh, technieken zoals ja, IMAX en zo. Precies, en die mee meedansen. Ja, uh, uh, oh ja, 4DX is dat, ja. Ja, ja, helemaal, ja dat leuk. helemaal leuk. Helemaal <laughs> leuk. Dus nou ja, dat, dat uh, wat uh, James Bond betreft. Oké. Okay. Uh, nou, uh, niemand minder dan Billie Eilish. Die is natuurlijk de laatste jaar echt uh, als een uh, kanon gegaan... met vooral haar liedje The Guy. Dat kun je Black. zeggen, ja. Uh, ze mocht dus ook, best wel een grote eer... de titelsong van de nieuwe James Bond film maken. En uh, gelijknamig aan de film heet het nummer No Time To Die. En daar gaan we even naar luisteren. Nou, laat luisteren. Laat horen. I should have known Blood you bleed is just the blood you own I'm Billie Eilish met uh, no, no Time to Die. Al binnen een week. Vorige week vrijdag uh, uitgebracht, al binnen een week bijna 30 miljoen keer uh, beluisterd, <laughs> alleen al op YouTube. Dus uh, de andere streaming uh, kanalen zal die ook wel uh, hoog in de lijsten staan. Ik denk het ook. Ja, bijzonder nummer is het. Het is heel erg mooi. Het heeft toch wel een beetje van haar eigen muziek uh, erin zitten. Mm -hmm. Maar uh, toch ook wel weer iets uh, unieks. Uh, wat het uh, wat meer. Uh, en, en het James Bond gevoel. Uh, ja. ja, dat ken ik dan niet. Maar dat, uh... ja, nou ja, dat zit er wel in. Okay. Dat zit er wel in. Nou, nou, uh, we draaien er nog één en dan uh, gaan we even. Met uh, uh, Maral kletsen. Dat zeg ik. <laughs> dat zeg ik. Dat zeg ik. Dat zei ik. Ja, dat doe ik het nog één keer. Vind ja? je niet? Zo. We zetten van de mooiste muziek. Zand wordt luncht. Samen met Jelmer en Gerloogman. Goedemiddag.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 Nou, Jelmer is bezig om even de telefoon aan de, aan de, aan de praat te krijgen. Ja. Hij, uh, hij staat open, allebei, één en twee. Even kijken, hoorden we al wat? Als we... Ik hoor jou wel. Even kijken, de te telefoon, even kijken. Is Maral er al? Maral, ja, hallo? Is, ja. Hallo Maral. Hoor jij wat? Nee. Even kijken hoor. Ik hoor wat. Ik hoor in ieder geval een keystone. Een keystone. Hoor je dat? Ja. Oh, ja. Even kijken, doet hij het? Nou, ik moet even... Die... Ja, ik, ik vind die keystone niet zo heel erg charmant. Oh, wacht. Nee, dat gaat even niet goed. Bel er even terug, anders. Ja, even kijken. Ik hang even op. Ja. Even kijken, die zoom. Oh ja, even kijken. Uh, doe nu... Even kijken of we nu wat hoorden. Ja, ik hoor wel wat, maar ik hoor alleen een... Uh... Een toon. Hallo? Ja. ja, ik hoor iemand. Even kijken. Ja, ik hoor je. Ja, hoor je ons? Ja, even kijken. Uh, hoorden wij jou ook? Even kijken. Ik hoor jou wel, maar ik weet niet of dat... De... Ja, als ik deze indruk. Ja. Telefoon om. Ja. Dan hoor ik een, een, een, een pieptoon. Uh, even kijken, het is de tweede als het goed is. <laughs> ja, ik geloof er alles van. Even kijken. Maar dat is hem dan niet. Uh, ze hoort ons wel, maar dat is. Dat is mooi, dat vind ik in ieder geval mooi. Ja, Ik hoor jullie zeker. En maar... ik, ik denk dat jij ook wel. Uh, um, kan, je, kan je eens wat zeggen? Moet ik wat zeggen? Ja, jij bent ja. gewoon een uitzending hoor. Ja, ja, ja uh, denk ik. Even, hallo. Ik ja, uh, Hi, hi, hoe is het ermee? Ja, bij mij gaat het hartstikke goed. Dankjewel. Met jullie ook. Ja, met ons ja. ook. Nou, we zitten een beetje te knoeien natuurlijk met, met, ja. de, met al die techniek. Ja, hebben jullie al even over jullie optrainen en zo? Hebben jullie al veel gedaan in 2020? Nou, dat is mooi. Okay. Dat is en, mooi. Uh, jullie geven niet alleen maar in uh, Vlaardingen natuurlijk, waar jullie vandaan komen, optredens, maar ook in andere regio's. Hoe wordt het daar ontvangen? Ja, heel goed. Uh, voornamelijk Zandvoort eigenlijk. Heel <laughs> grappig, want we komen dan inderdaad uit Vlaardingen en daar ja. hebben we heel veel optredens. En dan daarnaast uh, Zandvoort, Rotterdam, dat ligt veel dicht bij Vlaardingen. Daar hebben we ook uh, optredens Den Haag. Het werk weet zijn ze hartstikke enthousiast allemaal, dus het gaat heel, heel lekker. Oké, okay. en uh, jullie hebben afgelopen week jullie allereerste single uitgebracht, uh, Little Raindrop. Waar uh, komt die naam vandaan? The Little Raindrop, ja, yeah. dat is. Uh, Little Raindrop staat voor een, een persoon eigenlijk. Het is niet alleen maar een kleine regendruppel, maar het is een beetje een coachnaampje voor een. Uh, En uh, de, hoe zijn de reacties hierop? Want jullie hebben het uh, van de week uitgebracht. Uh, zijn de, hoe wordt het ontvangen? Heel positief. Het is, uh, het is sowieso heel raar dat je dat nummer gewoon schrijft op je bank en in je pyjama. En dan ineens uh, gaat het van de buitenwereld in en dan krijg je er gewoon reacties op. Dat is sowieso wel echt bizar. En de reacties die we krijgen zijn tot nu toe eigenlijk heel positief mensen zeggen dat het een uh, ja, best een apart nummer is, maar een, op een positieve manier. En dat vind ik een heel mooi compliment zelf. Oké, okay, en uh, ik zag dat jullie ook een uh, klein videoclipje erbij hadden gemaakt uh, op YouTube. Uh, hoe, was, uh, hoe was het om dit te maken? Want het zou wel een van de eerste keren zijn. Uh. Ja, het was de allereerste keer dat we een uh, videoclip hebben opgenomen. Dat is in uh, combinatie gegaan met de Kruppokfabriek. Dat is in uh, Vlaardingen ja, een podium wat, uh, wat ruimte dit En dat was, het was heel spannend, want je hebt ineens allemaal camera's die uh, op je gericht staan en uh, allemaal mensen, die, de een doet het licht, de ander doet het geluid. Ja, en wij, wij stonden daar ons ding te doen, maar je voelt je dan wel een beetje bekeken. Dat is uh, ook een weer rare ervaring, maar heel, heel tof om te doen. Oké, okay, en uh, ja, de alle inspiratie, uh, dat doen jullie natuurlijk vooral uh, samen. Waar halen jullie die vandaan? de inspiratie voor jullie uh, nummers als jullie ze zelf uh, schrijven? De inspiratie die kwam eigenlijk een beetje vanuit niets. We wilden graag een nummer schrijven dus we zijn er echt voor gaan zitten. En um, we wilden ook graag iets schrijven met een dubbele betekenis. Dus dat je denkt dat het inderdaad over een nou, kleine regendruppel gaat die uit de hemel naar beneden uh, komt neergevallen. Maar dat het uiteindelijk uh, blijft te gaan over een persoon die altijd weer. Okay. Ik heb hem zelf ook al beluisterd. Het is dus een lekker nummer. Ben je zelf van de vele muzieksoorten? Of springt er toch een genre uit bij jullie twee? Nee, we zijn echt allebei... Er wordt ook wel eens aan ons gevraagd... van... Uh, ja, hoe, hoe kun je jullie nou omschrijven? Is dat als singer-songwriter... een beetje zoals uh, Suzanne F.B. bijvoorbeeld. Maar dat, dat, dat zijn wij niet. We zijn niet in één genre of één zin samen te vatten eigenlijk. We gaan echt van... Uh, ja, van uh, Spaans en Frans... naar 70s en 80's... naar... Naar echt van alles, country. En dat het leuke aan Little Rock is dat, dat je daarin een beetje die stijlen terug hoort. Want het begint heel rustig en heel meeslepend. En het refrein is dan wat meer dat je denkt: van Nou, oké, okay, ik kan wel een beetje meezingen. En dan heb je de bridge, die is wat rauwer. Wat, wat en dat staat ja. ook wel voor ons. Ja, le ja leuk. Ja. En, en ja. Je, natuurlijk uh, van de week waar uh, jullie eerste single uitgebracht. Zijn jullie al bezig met een volgende? Ja, en, en, en wat, wat is druk? echt uh, Elke week wel echt een uh, aantal uh, optredens of ja, in de maand? Wel. Uh, we hebben soms ook dat, dat, dat, dat er heel even een, een weekje pauze tussen zit, maar meestal hebben we elke week wel wat. Oké. Okay. Dus, uh, we staan vanavond natuurlijk in Zandvoort, in het water ja. van Zandvoort. Uh, nou, hartstikke leuk staan we weer in Zandvoort. Dat is de eerste keer weer na de nieuwjaarsduiken. Oh ja. Heen. Ja. Daar hebben we heel veel zin in. Okay. ja en zo zijn we altijd wel lekker bezig met projectjes hier en daar en optreden en uh, heerlijk ja zeker leuk leuk leuk en uh, wat kunnen ja. de bezoekers uh, vanavond verwachten Ja, nou, hartstikke leuk. Hey, Hé hey Maral, ik had nog een vraagje. Ja? ja zijn, zijn, zijn jij en Daan een setje? <laughs> nee, dat wordt altijd aan ons gepraat. Maar wij zijn een hartstikke leuk setje op vriendschappelijk gebied. Maar niet op relatief uh, gebied. <laughs> dus, dus jij zingt niet over de little raindrop die Daan is? Nee, Daan, uh, nee, Daan is Daan. <laughs> <laughs> ja, ik ken, ik ken Daan verder niet. maar <laughs> uh, Ik neem maar... Oké, okay, oké, okay. dat is... Uh, wij, uh, wel over iemand anders? Um, nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Toen, toen, toen ik die tekst heb geschreven... Ik had niet echt iemand in gedachten. Het, het, het kwam er een beetje uit. Okay. Is, ik weet niet zo goed waarom. Maar ja. Maar je hebt geen... Je, je het was heel mooi, die beeldspraak. En uh, daarom is dat er op die manier in teruggekomen. Mm -hmm. En je hebt geen vaste vriend? Uh, jawel. Een soort van, een beetje. Oh, oh, oh. Hey, is, die, is, die niet, is die niet een beetje, een beetje uh, jaloers op Daan? Nee, nee, want Daan en ik zijn, uh, dat zie je ook wel. Als wij op het podium staan, dan zie je gewoon echt dat wij vrienden zijn. Dat, uh, we zijn altijd aan het aan treinen het met elkaar en we uh, hebben altijd heel erg naar een zin. Ik, tenminste, vol, volgens mij zie je wel duidelijk dat we echt hele goede vrienden zijn. En uh, nee, ik denk echt niet dat er van jullie sprake is. Nee. Oké, okay, ja. hoe, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En ik was daar ook. En ik stond mee te blaren, hartstikke fout met ik, ik heb volgens mij Leef van André Hazes. En uh, dat was een beetje hard in Daan's oor. En Daan vroeg me naar mij en volgens mij was het sarcastisch: <laughs> van, uh, Ben jij zangeres? En toen ging ik daar heel serieus op in: Van ja, zeker. En uh, ik zing daar en daar en dan zo en zo lang. Nou, hartstikke leuk gesprek. En toen zijn we eigenlijk hele goede vrienden geworden tot op de dag van vandaag. Um, ja, zo is het Mooi verhaal, mooi verhaal, ja, mooi, mooi verhaal. Maar ja. en uh, vanavond uh, komt hij ook nog wel voorbij in Leef. Want dat is echt wel ons nummertje. Ja, heel ja. goed. Nou, uh, wat leuk allemaal. Ik uh, wens jullie heel veel plezier en ontzettend uh, bedankt voor dit gesprek. En hopelijk weer een keer uh, tot ziens in onze uh, studio. En uh, ja, inderdaad leuk, nog en, uh, veel succes. En uh, groetjes aan Daan. En uh, we gaan nu even luisteren naar jullie uh, nieuwe single, Little dat Raindrop. Ja. Is Okay. He Heel veel succes! Oké, okay, bye. bye bye! Nou, we gaan luisteren naar uh, Daan en Maral. Little Raindrop. A little raindrop. Spanning en sensatie. Oh -oh. So you said goodbye and then. Little Raindrop, little Raindrop. You were falling down again.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 flow once more, to the bay where manners lay. Call me near the shore, and now the clouds are Ja, Maran en Daan met uh, Little Raindrop. Prachtig. Wat een prachtig nummer inderdaad. Vanavond dus uh, te horen in uh, Zandvoort, bij het Wapen van Zandvoort. En ook uh, deze single staat nu online uh, op de verschillende streamingdiensten. Onder andere YouTube. Even kijken. Uh, ik had nog wat dingetjes, want er is weer van alles te doen dit weekend in Zandvoort. Nou, dat is zoals, mooi te horen. Zoals vele weekenden. Maar ook binnenkort in april ja. kunt u uh, meedoen aan de grootste hondenwandeling van Nederland. Ach, en die vindt plaats in Zandvoort. Zondag 5 april vindt de derde editie van de Big Walk plaats op het strand van Zandvoort. Inmiddels is de Big Walk uitgegroeid tot de grootste hondenwandeling van Nederland. <laughs> Vorig jaar waren er ruim 300 honden en 600 wandelaars aanwezig... voor de afsluiting van het strandseizoen voor honden. Want vanaf begin april geldt elk jaar dat er geen honden meer op het zand uh, mogen komen. Maar wordt dat geen hele poepshow? Ja, dat... Want dat, oh, dat iedereen, iedereen gaat natuurlijk allemaal die beesten uh, legen. Ja, ja <laughs> Toch? Ik, ik, ik, uh, ik zou, ik zou ook zeggen... Nee, nee, voor, uh, dames en heren, neemt u wel een plastic zakje mee? Ja, ja. En uh, om in ieder geval... Heb je uh, zelf uh, huisdieren? Nee, nee, nee. Wel, wel gehad? Of nee, ja, een niet. konijn. Oh ja, oké. Okay. Konijn, een... Uh, <laughs> Uh, dat was een. Uh, ja, die konijnen. Die, uh, dat is redelijk snel op te ruimen. Ja. Maar uh, een hond is toch wel een beetje een ding. En zeker ja, ik... als je er 600 hebt. Nou, er komt wel een hoop poep uit. Ja, het zijn 600 wandelaars en 300 honden. Oh, oh ja, ja, wandelaarspoepen waarschijnlijk niet. Nee, <laughs> nee, <laughs> Hopelijk niet, nee. Ik ben benieuwd over welke stukjes er Ja, op. 300 honden zeg. Halleluja. Dat zijn er veel. En ook allemaal soorten en maten. Er komt een narigheid uit. Dat wil je helemaal niet weten. <laughs> ja, dat geblaf, ja. Nee, nee bijna de, de... De, de, de, de, de, dat valt wel wel mee, denk ik. Oh, je hebt het over dat andere, ja, ja. Even ja. de andere kant, wat er uit de andere kant <laughs> ja. komt. Ja, dat zal, zal niks bij de... Formule 1 is er niks bij. Nee nee, nee, nee, <laughs> dat denk ik ook. Uh, er is ook dit weekend een kindercarnaval. Ach, wat leuk. In Theater de Krocht, zondag 23 februari organiseert Theater De Krocht weer het jaarlijkse kindercarnaval. Geestwillig. De carnavalprinsen Frank, Roy en Kees, bijgestaan door prinses Heel, zullen als jeugdige bezoekertjes een onvergetelijke middag bezorgen. Zij worden daarbij bijgestaan door DJ Nop Bij Bijnes... die voor de feestmuziek zal zorgen... en Clown Didi, die met zijn grappen en grollen het jeugdige publiek zal vermaken. Het kindercarnaval duurt van 2 uur tot vijf. De toegang is gratis en de organisatie verwacht er weer een groot succes van te kunnen maken met allemaal verklede kinderen en vrolijke gezichten. Gezellig. Nou, dat, er is in ieder geval een hele hoop te doen. Moet, ja, je, zeker. moet je de laatste ook nog even doen? Ja, de, de afgelopen, uh, afgelopen week was er ook weer een, iets bijzonders voor de bewoners van Nieuw Unicum... Want uh, voor de tweede keer op rij, net als vorig jaar, heeft Snackbar het plein weer gefrituurd voor alle bewoners en het personeel van de zorgafdelingen van Nieuw Unicum. Er werd 200 kilo zelfgemaakte patat gebakken en ook nog eens 300 snacks aangeleverd. Vorig jaar was het al een groot succes. De snacklunch die het plein aan alle bewoners en het personeel van de zorgafdelingen op de hoofdlocatie en van locaties Sandvoort Noord en Sandvoort Centrum aanbood. Het initiatief kreeg vorige week een vervolg. Het was een gigaklus, maar Robert Slag en Mimon uh, Lali, als ik het goed uitspreek, van het de plein, <laughs> deden het met liefde om de bewoners eens lekker te verwennen. Waar zit het plein? Uh, uh, tegenover waar vroeger Café Koper zat. Oh, bij, uh, ja. bij je familie? Ja. ja dus vroeger hè. En wij noemen okay. het nog steeds kopertje hoor. Ja, ja, ja. Ja, dus wat dat betreft, uh, nou laat maar even naar muziek luisteren. Want, uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen. We zijn al bijna aan het einde, Jalmer. Goh, de tijd vliegt als dus je lol hebt <laughs> Inderdaad. Ik denk het ook. Oh, lekker nummer. Ja, ja we doen niet voor minder, hè? <laughs> Danny Vera. Wij zetten hem. Luncht. Nou, ik heb lekker geluncht. Hé? Hey. Ja. Hier is de rollercoaster. Here we go. On this rollercoaster light like we know. With those crazy highs and real deep lows. I really don't know why.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 Bij ZFM in de lunch. In de middag. In het staartje van de lunch zitten we in de middag. De ZFM met het geluid van Zandvoort. Maar dat wist je al hè? Ja. De beste muziek, 24 uur per dag. Zeker, en we hebben wat uh, goede muziek gedraaid deze twee uur. Nou, dat vind ik fijn om te horen. En uh, hoe, vind je het, uh, hoe vond je het gaan? Nou, het was mijn eer om, uh, om ja. naast je te mogen zitten, Jelmer. Ook waar? Ja, ik vind het altijd gezellig hoor. Mm -hmm. En soort uh, zitten we volgende week ook uh, ik heb geen met idee. elkaar? Ik heb geen idee. Dat, uh, dat zou kunnen in ieder geval. Ik hoorde dat Roy er twee donderdagen uh, tussenuit was. Maar de, nou, dat zien we dan wel weer volgende mo week. Mocht dat zo zijn, dan uh, doe ik dat met, uh, met verven en met liefde. Oké, okay. uh, even kijken. Misschien moeten we even wachten op een pizza. Maar <laughs> zullen we met dit nummer uh, afsluiten? Even kijken. Nou, ja, ja dat is goed. Als je dat maar deze duurt twee minuutjes... Nou, dus we, we, we gooien er gewoon niet. kijken wel even. Je ziet natuurlijk andere bij. heeft jaar vandaag. Ik heb speciaal voor deze keer wat vrienden meegenomen. U kunt zo dadelijk zelf zien hoe zij dat ding gaan gooien En op de maat van de muziek dat ding de lucht in gooien. Pizza! Pizza! Oh, pizza! Pizza! Pizza! verwacht ik! Het is toch wel een vak apart om pizza's goed te gooien. Want als je niet goed vangen kunt, dan sta je mond te kakken. En niemand kan het beter dan een echte Italiaan. Dat zie je zo wel als ze met hun ding de lucht in gaan. Hey, pizza! Pizza! Oh, pizza! Pizza! Pizza! pizza. Even wachten. U hebt nu zelf eens kunnen zien hoe pizza bakken. Dus stel ik toch dat ik uw bewonderingen er allemaal laat merken. U slaat daartoe op beide handen lekker op elkaar. Applaus voor mijn collega's, ik zou zeggen klopt u maar. Pizza, pizza. Oh, oh, oh. Pizza, pizza, pizza. En verwacht. En verwachten nog! Oh Pizza! Pizza! Pizza. Pizza. Pizza. En verwachten! Nog even wachten! En verwachten nog! Pisa! Daar is een woord voor! Komt er weer naar Ja, dat is ander even bij van uh, harte gefeliciteerd. Ja, nogmaals, inderdaad. Het is een beetje een abrupt eind. Oh ja. Maar dat mag ja, ja. dus een pret niet drukken. <laughs> Inderdaad. Uh, nou, dat was alweer deze uitzending. Dat was deze Ik, uitzending. Uh, zijn we er al? Uh, ja, bijna. Uh, nou, Ik we zet nog, even een nummertje eronder. Dat het, uh, we hebben nog een minuutje. en uh, dus, uh, so don't keep our hands, We hebben nog een minuutje. En uh, na dat minuutje vullen we even in met Jelmer zijn uh, favoriete plaat. Nou ja, de, de plaat van de, de Kreden Showman. Ik heb die film zelf nog niet gezien. Maar dit nummer, dat uh, heb ik wel een aantal keer geluisterd. Dit is uh, Rewrite the Stars, een stukje. Tot volgende week trouwens. Tot volgende week, je Dankjewel voor het, uh, het, mm, het, het, het co-hosten, zoals ja. dat heet. Ja. En uh, hopelijk uh, ja. zie ik uh, jou uh, volgende week uh, dan uh, waarschijnlijk. Ja, inderdaad. En, en, uh, met leuke nieuwtjes. En, uh, altijd. Nieuws, regionaal, landelijk en alles wat erbij hoort... Eén groot feest hier bij ZFM. Geniet nog even van de middag. Er zijn uh, programma's genoeg die uh, ja. uh, beluisteren waard zijn. En uh, vanavond uh, ben ik ook nog te horen in uh, Iets met Loogman. Dus probeer daar ook even naar te luisteren. Want dan zit ik in uh, Curaçao met een heleboel uh, dingen.